Goedemiddag, ik ben Renske en dit is het nieuws van NOS op 3. De huisartsenpraktijken van Comet zijn allemaal dicht. Ook mensen die bellen worden doorverwezen naar de site van hun verzekeraar. Er wordt gekeken of de ruim 50.000 patiënten die bij ComEd zaten... ergens anders naartoe kunnen. Gisteren maakten vier grote zorgverzekeraars bekend... dat ze de contracten met de keten van huisartsenpraktijken opzeggen. Al langer waren er grote problemen. Ze kregen artsen niet betaald en waren praktijken slecht... of soms helemaal niet bereikbaar. Oekraïne heeft een grote aanval op Rusland uitgevoerd met drones. Meerdere grote oliebedrijven en een vliegveld zijn geraakt. Correspondent Christian Pauwe weet meer. Als we kijken naar zo'n aanval op zo'n vliegveld, dat doet Oekraïne wel vaker. Maar in dit geval lijkt het dus echt te gaan om een vliegveld dat echt gebruikt wordt... voor die Shahed-drones, die Iraanse drones. En die zet Rusland natuurlijk continu in om Oekraïnse doelwit te bestoken... en dan vooral ook Oekraïnse infrastructuur te raken. Oekraïne krijgt weer na een tijd meer wapens van de bondgenoten. Zo besloot de Verenigde Staten gisteren om Oekraïne voorrang te geven bij de levering van nieuwe luchtverdedigingsraketten. Een Italiaanse voetballegende houdt een enorme nare smaak aan de wedstrijd Spanje-Italië over. Tijdens het duel viel een groep gewapende en gemaskerde overvallers het huis van Roberto Baggio binnen. Hij en zijn vrouw werden in een kast opgesloten en de oud-voetballer zou een klap met een pistool hebben gekregen. Hij bracht de nacht in een ziekenhuis door. De overvallers gingen er vandoor met horloges en sieraden. En een bijzondere uitreiking in Californië. Een Amerikaanse vrouw van 105 heeft deze week haar master gehaald aan de Unie. 88 jaar geleden moest Virginia Hislop haar af, opleiding afbreken... omdat haar toenmalige vriend werd opgeroepen voor het leger. Ze wilde nog snel trouwen en in die tijd betekende dat dat ze moest stoppen met studeren. Nu heeft ze haar papiertje dus alsnog gehaald. Haar kleindochter is super trots. I'm thrilled for her. I feel like this is, the glory of her this is her lifetime achievement award. She's in all, of us and us on all the way through. we Virginia hoefde niet eens terug de studiebanken in. Ze had in 1941 alle studiepunten gehaald, maar moest nog wel een scriptie schrijven. Die eis is later geschrapt en dus kon ze haar diploma zo ophalen.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 Autobedrijf Zandvoort. Ook geopend op zaterdag. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Goedemiddag, wij zetten hem in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 Welkom bij het ZFM Radioprogramma. Morgen is het Weekend. Weekend, weekend. Ja. Ja. ja. Nou, welkom, welkom terug, luisteraars. Ja. ja. Laten we het even hebben over uh, tunes en wat we een beetje standaard gedaan hebben. We begonnen eigenlijk uh, altijd het eerste uur met happy. Hè? Ja. Moeten we dus ze ook even draaien, meneer? Happy. Happy, ja. ja. Happy de Peppy. En dan uh, het eind van het eerste uur draaiden we altijd Yoko Vibes. Ja. Huh? En het begin van het tweede uur draaide altijd het nummer van Boudewijn, Boudewijn de, de Groot. Groot. Ja. Ik vroeg me af wanneer we daarmee begonnen zijn. Dat... Ja, een goede vraag. Want we hebben, intro, we hebben natuurlijk als intro, toen de Oekraïne-oorlog begon... zijn we met het Oekraïns volkslied begonnen. Ja, ja. Ja, die, is, en... die heb ik wel, ja. Nou, die kunnen we ook draaien. Dan ja. Die en Happy ook nog, ja. ja. En Happy en... Uh... Hebben we nog meer als, als begin toen? Gehad. Ja, meer niet? Of, of, nee, nu nee, wel, ja? uh, Monsieur le Professeur. Oh ja. Weet je wel, met, hem, die, met mens, die moord. Die toen zijn werd we er egen, eigenlijk mee begonnen. Oh, okay. Dat we met meneer. Uh, ja. Professor, ja ja ja. ja. ja, ja. Die was onthoofd toen in Parijs of ja, zo. Hoor. Ja, de, die aanslag. Goh. Dat was een leraar die had geloof ik verkeerde uh, voorzetsel gebruikt of zoiets. Ja, ja. Ja, we zijn wel politiek heel actief en. Uh, ja. Ja. De maatschappij uh, kritisch. En jullie hebben blijkbaar ook thema's gehad. Want ik zie die, klik hier ineens op happy. En dan krijg je: You've made me so very happy. Blood, sweat and en tears. Ja, happy, go lucky. Ja, ja. Duke Ellington. Ja, Poor maar, he, happy Jimmy. Gino Fanelli. Ja. Happy maar, for Keith Richards. <laughs> maar je wou wat zeggen, Pim? Ja, want, we want ik zijn heb wel er nog benen. een heleboel. <laughs> ja, zeg het maar, Pim. Mogen we er tussendoor? Ja. <laughs> Wij zijn er ook nog. <laughs> hij zou toch het eerste Stop. uur stoppen? Ja, ik zag we hadden hem al ontslagen. Ik kon je ik kon ja, niet vinden. Ik was ontslagen nou. Ik was ontslagen. Ja. Goed dat hij taart heeft meegenomen. Dat is ja, genoeg. Dat, uh, maar we eindigen natuurlijk altijd met... Uh, uh, always we, look on the bright side. Dat ja. was heel lang genaven. He? En heel ja. snel ook. Hè? Ja. Ja. ja, daar begonnen we echt al heel snel mee. Geloof ik ook dat, inderdaad, ja. Die hadden we eerder als de begin -tune. Ja. Moeten we nog een keertje draaien, maar? Dus we krijgen nu Happy, Oekraïns volkslied... en uh, Always en, uh, Look on the Bright op, Side. Ja. Happy Kijk. heb ik niet. Heb jij Happy niet? Nee, ik heb allemaal Happy's, maar ik, ik kan hem niet zo gauw vinden. Ik zal hem even voor je zoeken, meneer. Hé? Happy. Ja, draai hem naar... Ja, naar uh, het, ja. Morgen is het weekend. Ja. Welkom bij het ZFM radioprogramma... Morgen is het weekend. Weekend, weekend. I ...aan Oekraïne. Et le vieux maître est tout ému Demain il va quitter sa chère école Sur cette estrade il ne montera plus adieu Seul dans la classe, il s'est assis Il en a vu des filles Je moet jij eens doen, want jij hebt hem... Uh, nee, ik heb hem al uitgezet. Nee, je moet hem aanzetten. Oh, nou we gaan aanzetten. Ja. <laughs> Les enfants vont une femme Et le vieux maître est tout ému. Demain, il va quitter sa chère école. Sur cette estrade, il nous te vision of the countryside a En dit hadden we gedaan naar aanleiding van die moord op de op die professor, die. Uh, ja, of die leraar. In, die uh, leraar. In, daar, in, Frank in Parijs, ja. Ja. ja. Maar daar en zijn we mee is, begonnen, denk je? Ja. En daarna is, was eigenlijk een happy. En, en daarna dan. kwam happy. Want op een gegeven moment. Dit ging over in uh, de oorlog in Oekraïne. Oh. We hebben dit heel lang gedraaid als protest ja. tegen, de, de, tegen de die de moord. Oorlog. Ja. Ja. En toen begon, uh, toen ging uh, Rusland, uh, Oekraïne, ging ja. uh, uh, Oekraïne binnenvallen, en toen hadden we zoiets. Nou, weet je wat? Gaan we het overzetten naar uh, het uh, Oekraïens volkslied. Ja. En daarna is Happy gekomen. Oké. Okay. En als laatste ja. toch weer die. Uh... En als laatste, uh, I'm an albatross. Ja, uh, goeie, erg leuk nummer. Ja. Goede keuze inderdaad. Een een ja, dat is ook echt een leuk nummer. Ja. En nou heb, ja. hebben we. En heel onbekend. Ja. Ja. Ja. ja. Erg leuk. En we hebben ja. natuurlijk ook heel veel cabaret gedaan, hè? Heel Echt veel alles, cabaret, ja. Ja. Dus mensen... ja, dat vond ik eigenlijk altijd het leukst. Dus, uh, ja, om uit ja, te zoeken. om uit te zoeken ja. en ik had altijd heel veel lol daarin. <laughs> dus, uh, nou, dan ja. gaan, we, gaan we zo wat cabaret draaien. Eerst heb ik natuurlijk uh, Pim geplaagd en dan heb ik Maya geplaagd. Dan moet ik mezelf ook plagen natuurlijk. Ja. Komt-ie aan. Henry, Henry, Henry. Henry, Henry, Henry, Henry. Zo zijn, we, zo zijn we niet getrouwd. Dat hij vermoord werd. Wie, Henry? Nee, die professor. Maar dat kan toch haast niet? Dus zijn we daar niet mee begonnen. We zijn veel eerder met uh, die begonnen. begonnen, ja. Ik denk dat we met happy zijn begonnen, ja. ja. Ah, Oké, okay. en dat we het uh, stilgelegd ja. hebben. Ja, met, met die... Uh, ja. Ja. Ik weet wel Maasjur, dat de dit... Echt... Later, het ja. was wel ja. de eerste thema die we... Ja, ze kunnen, ja. ja. Oké, okay, dan hebben we nu wat uh, Samuel Petty heet hier. Ja. Ja. Samuel heet. Petty. Oh, nee. ja. Omdat hij de klas cartoon van Mohammed. Zou hebben laten zien? Ja, in de klas. En een dertienjarig meisje had dat op school uh, uh, aan de vader verteld en de vader ging meteen met een hakbel, uh, op de man af. <coughs> ja, dus eens een beetje kan water? Die? Nee, <coughs> te veel taart. Hm. Dan gaan we nu wat, uh, wat uh, cabaret draaien. Want zes van zijn tieners zijn veroordeeld. Oh. Oh. Dat is We gaan gewoon door elkaar, dat maakt helemaal niet uit. Als <laughs> vanouds. <Ja, okay. Aspenouts. laughs> ja, ik dacht dat je klaar was Nee, Nee, nee maar het verslikte zich. Het verslikte zich. Een Franse tieners. jeugdrechter heeft tien. <laughs> Ga maar, maar, maar ja. Ja, Nee, okay. zeg maar. Maak het maar af. <laughs> Kom op. Ik geef je alle... De, de microfoon staat open. Zes Franse tieners veroordeeld voor rol bij onthoofding van de leraar Patty. Patty. Een Franse jeugdrechter heeft zes tieners veroordeeld... tot voorwaardelijke celstraffen... voor een rol bij de onthoofding van de leraar... door een moslimextremist. extremist Oh ja. ja. in 2020, zie je dat? Bij oh, een school ja. buiten Parijs vermoord. Ja, oh, ik ja. dacht dat het kan geen 23 zijn geweest. Nee, inderdaad, ja. Toen is het aangepast. Je hebt ja. helemaal gelijk ja. Ja. Ja. ja. Wil je dat nog één keer zeggen? Je hebt helemaal gelijk. He, wie Goed. heeft gelijk? Jij ja, hebt gelijk. Ik? Nee, ik kijk naar uh, Marja. <laughs> Jij niet. Nee. <laughs> oh, Jij ja. niet, ja. Even de jingle, de specialist. Ja. Oh ja. Ja. Die hebben we ook nog gehad. Gek ja. genoeg. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Onze hoogtijdagen. <laughs> maar, uh, maar, uh, ja. Weer niet? Jawel, jawel, jawel. Oh. Maar ik had al wat anders. Uh. Ja, je moet een beetje flexibel zijn, hoor. Specialist. Komt die aan. ja. Alwetende oh, specialist. Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Alleen uh, ruimtevaart tegen techniek, toch? Ja, toch? De hele wereld ging daarover. Filosofie, psychologie. Zijenvier, strakke zwembroeken, strakke, strakke zwembroek, zwembroeken, zonder nou, uh, zand en uh, zonder zand, kieselsteentjes, kieselsteentjes, rotsen, rotsen, rotsen. Als een rots. en, en vergeet even vooral niet zout water, zout. geen zout wondjes water. of zo. <coughs> Oké, okay, dan gaan nee, we weet nu ik maar niet je de, de, de, wel wat. Waar jij er allemaal in stopt. Dat jij daar woont, dus toch? Uh, ja. Stel ik je nog één. Je hebt bijtjes en bloemetjes. <laughs> en... en koeien. En zo zat ik daar in het strand. Dus uh -huh. koeien. Nou, maar dan gaan we nu wat cabaret rijden. Nee, nog even. Oh. Want inderdaad, toen jij begon, toen was je nog een paardenliefhebster, maar... Nou, helemaal weg, hè? Nog steeds? Nee, ja? ik ben Je hebt nog geen geweest... paard meer. Ik heb geen paard meer. Nee, ik heb mijn paard toen oh. inlaat slapen. Daar heb ik toen een ander toch nog voor teruggekocht. Ja. En daar had ik niet mee wat ik met dat andere nee, paard had. En dat zou ik ja. nooit meer krijgen. En ik had zoiets van, ja, weet je... Ik heb osteoporose. Als ik eraf flikker... dan breek ik ook meteen iets. Van alles, ja. Het is wel mooi geweest. Ik, ik, ik heb uh, 55 jaar uh, met, in de paarden gezeten. 55 um, jaar? Ja. ja. ja dus net zoals al hier, vier jaar. Aan alles komt een eind. <laughs> ik ga nu wel met, uh, met mijn vriendin op de ponycar. Op de ponycar? <laughs> Maar dan laat je het trekken? Ja, dan gaat er een pony voor. Dan weet okay. je dat daar ergere ongelukken mee gebeuren ja? als dat je erop zit. En nou, Je oh. hebt helemaal niks in te brengen bij. Dus helm op, handschoenen aan. Ja. Wat leuk. Blikkenponeindig. Ja. En ja. op de kont van het paard. Ja. Ja. Nee, maar he? goed, weet je, ik, ik, ja, soms mis ik het best nog wel heel erg. Maar, uh, de kont van het paard? Nee, gewoon oh. het rijden. Want nu zit je bij de uh, dierenambulance. L dierenambulance, hè? ja. ja. Dat is ook leuk inderdaad, ja. Dat is echt heel erg leuk om te wat doen, hoor. We hebben toen ook een wakker dier geïnterviewd, hè? ook nog, ja. ja? 14 en we hebben een zeehondenprotocol en we krijgen nog steeds heel veel telefoontjes. En er zit een zeehond op het strand. Nou, A, die horen op het strand. Pas als je ze ver in de duinen tegenkomt of bij delft. <laughs> bel dan de dierenambulance. Nou, want dan is er wel wat mis met de, met de zeehond. Ik ben het niet helemaal eens met je, hoor. Wat dan? Ik heb nog nooit een zeehond zien zitten. Als je zit op het strand, is het toch wel iets duidelijk meer. Er ah, is het er eentje die uit het dolfinarium uh, ontsnapt is. En die kan goochelen, zo jongen. Nee, ja. die leren. Die kan, die kan lack, lack, lack, lack. op de staart zitten dan. Koos ze alleen maar in zoutwater? Ja. Ja? Niet in ja. zoetwater? Nee. Nee. Nee. Nee. nee. En waarom niet? Dolfijnen wel, die gaan wel in zoetwater. Ja, die hebben zoetwaterdolfijnen. Een, ja. ja, maar dat zijn speciaal. De meeste dolfijnen niet, hoor. De nee, meeste dolfijnen ook in... Uh, omdat het gewoon zoutwaterdieren zijn. Da daar leven ze van de beesten die daar uh, zitten. Smaken ook lekker hè? Zout, een beetje... Dat vind ik ook heel raar, die, die schooleksters, die zie ik ook uh, over het zand richting zee ja. En daar gaan, die, gaan ze vissen. Ja. Dus je eten zouten vis. Nee, ja, die eten die, die pieren. Die uh, beestjes in de grond. Nee, ja, schooleksters. Die, school die zitten hier die niet. niet. Zanders zijn geen pieren. Echt niet. Nee, maar als er zitten als kon ik wel vissen met pieren, maar dat kan hier niet. Ze schrijn het echt van dingetjes uh, uit. Ja, Kondana. die, die, die, die, die, die, die uh, schermesjes. Ja. Die pakken ze. Ja, maar daar heb ik nog nooit een school extra op het strand gezien. Ik zie ze altijd naar zee vliegen. En ja. daar kunnen ze heen en weer vliegen. Dus volgens mij zijn ze op zee aan het vissen. Maar ja, ik heb ze nog nooit op het strand gezien. Een school extra. Mm -hmm. Nee. Nee, je ziet ze niet veel op het strand. Nee. Nee. Nee. Maar de naam alleen al. Eet hij alleen scholletjes ja, ja dat het zijn. Dat zijn toch die zwarte beesten uit de duin en zo? Met ja, zwart-wit. Ja. Ja. Nee. De vogels heb je het over, de scholletjes. Nee, ik bedoel, <laughs> bedoel een ander beest dan. <laughs> uh, die die uh, bomen zo kaal maken. Oh, de aalscholvers Aalsgolfers, aalsgolfers, aalsgolfers ja. ja. Die eten zoetwater. Ja. Nee, die vliegen naar zee om te vissen. Nee, dat nee, als zou ze weg kunnen. Vissen, ze hebben dat hele, en ze de, zitten heel vaak bij het sparen. Ja, en de ook, en ook en de Amsterdamse waterleidingduinen, bij de oude Rimba. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Helemaal ja. kaalgevreten ja, bomen, kaal... al, allemaal. Ja, maar je ziet ze echt overvliegen hoor, die, uh, als golfers. Okay. Ja, okay. Maar, maar grob... dat ze zijn ook wel zoutvis eten. Dat zou best kunnen. Die houden van zitten ze Tof wel. lekker. Ja. Oh, mijn dingetje gebroken. Um, Merendeels zitten deels. ze. <laughs> die hebben gemengd. gemengd uh, nou, dan gaan we nu maar wat kabaret doen. De, de schepping van Erik van Muiswinkel. De mensen zijn sukke Ja. <lacht> yeah. Het zijn de schurken mensen. Schurken en rotzaken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld... <lacht> Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt, ik heb een lichtje aangedaan, ik heb de hemel van de aarde gescheiden, ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt, ik heb de dieren gemaakt en het was allemaal terrific. He? Een reuze exciting. Maar met de mensheid is het zo de meter begonnen. Toen die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. <lacht> maar ja, vergissen is goddelijk, zullen we zeggen. Ja, dus ik dacht, ik kan gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. <lacht> Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee open gegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. Dat de zee weer dicht gegooid. Ja, echt ratgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. ...voor het weekend. Ja. U kunt dat allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal uh, afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Ja, dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott en ik weet precies, ik word niet eens meer geloofd en dat is al ruim twee eeuwen aan de gang het is pure character assassination het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies ik vond het aanvankelijk nog wel charmant ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrijwilletje het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf Nou, dat hebben jullie gedaan en nou is mijn punt dat het duurt intussen wel erg lang dat jullie alles zelf regelen dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb terwijl ik vind toch ja ik had het bedacht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 Govieshoek is vooral gespecialiseerd in kroketten en frikandellen... maar zo, zo zei directeur van de brand... wij zullen ook typisch Hollandse lekkernijen... als de Bami-bal en de Lumpia introduceren. <lacht> Verder buitenlands nieuws, Tokio, Japan. In een laboratorium in Japan is men er volgens wel in met de hand gegraven bronnen ingeslaagd... <lacht> Nederlanders na te maken. <lacht> de Japanners hebben een nieuwe product van dijken genoemd... De Japanse Van Dijken is protestant gedoopt, bestand tegen noodweer, zoute haring en uitzichtloosheid. Terwijl hij verder gekenmerkt wordt door een groot aanpassingsvermogen van zijn idealisme. De Japanners zijn van plan hem overal ter wereld op de arbeidsmarkt in te zetten. <Gelach> Binnenlands nieuws, Amsterdam. Minister Brinkman van WVC hield woensdag in de Vrije Universiteit voor de Studenten Economie een voordracht over de economische betekenis van de kunst. Voor een publiek van minstens twaalf toehoorders benadrukte Brinkman de economische impuls die er van kunst uitgaat. Volgens het bestuur van de Vrije Universiteit was de lezing van elk belang ontbloot, maar hield de minister tenminste anderhalf uur af van activiteiten die de gemeenschap werkelijk schade brokken. <applaus> Wassenaar.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 Van de journalisten of hem de extreem hoge prijs van de zending niet was opgevallen, antwoordde Looyen. De prijzen in delicatessenzaken zijn altijd krankjoren... om dat af te leiden, vooral niet in de omgeving van Wassenaar. GELUIDEN. Dan een sportbericht, Lage Vuurse. Bij een springconcours op de Lage Vuurse is een ruiter aangehouden die een drie jaar oud schaap had gedwongen hetzelfde parcours af te leggen als de paarden. De man had zich geërgerd aan de laaddunkende geluiden van het schaap uit een naburig weiland. Het schaap legde in de derde manche het parcours af in 3 minuten en 12 seconden... en behaalde hiermee de derde plaats. S Nog een sportbericht Denemarken. Tijdens de wereldkampioenschappen in Kopenhagen... heeft de Deen Friedrich Ørsted het werelduurrecord verbroken. Hij deed over het uur precies 59 minuten en 60 seconden. Het verkeer. Er zijn niet of nauwelijks files op de volgende wegen. De B-wegen in de omgeving van Groenlo en het zandpad leidende van Venendaal naar Ede. Het weer. In het gehele land neemt het weer in betekenis toe. En dan tenslotte de tijd. Zoveel uren, minuten, seconden gaat het noodlot al te keer. De tijd heelt alle wonden, maar slaat er nog veel meer. Dit was het nieuws. Ga je mij even ja. aan, even ja. mij aanzetten. Oh, ik heb de microfoon even aan. Microfoon uit, mij aan. Roy van Beuringen, Zandvoort Inside. 1, 2, 3. Hey Roy, wat is er allemaal te doen in Zandvoort? Ja, ja, ja, ja. ja, jij wil wat spelen en dan kan de microfoon niet aan, natuurlijk. Ontslagen. Ontslagen, hè? Ja. Nee, ik vind ja. dat Pim ontslagen moet worden, want die, die, die, die rommel, nee, maar wat dan gaat Hij rommelt. Nee, hij wil wat afspelen, dan moet ik toch microfoons uitzetten. Ja, maar heb je... dat heb ik heb je toch net gehoord? Ja, van... het is afgespeeld. Play... Ja, dan maar ik weet niet of hij daarna nog wat gaat spelen. <lacht> ik kan het toch niet ruiken. Maar de regie geef ik dan uit handen en dan uh, maak je er een rommel van, meneer Pim. Nou, nee, ik ben blij In dat je stof stof het, he? He? <lacht> Hebben we Roy van de inderdaad ook gehad door het Zandvoort Insight. Nou, toch dus wel een hele tijd in eigenlijk wel. Oh, Roy aan het ja. Totdat, ja. Uh, totdat hij geen tijd meer had. Ja, klopt, ja. Maar hij ja. doet het leuk ook met het buurtfeest. dat buurtfeest, is natuurlijk ja. heel belangrijk voor hem, ja. inderdaad. Ja. ja, dat heeft hij allemaal goed gedaan. Heb ja, ben je geweest, Mar. Met ZFM toch? Ik ben met ZFM geweest. Ja. heb ik Roy nog gezien. Ja. Ja, dat doen we ook nog. We vertellen altijd natuurlijk bij Play It Loud, maar ook Goedemorgen Zandwoord op zaterdagmorgen. Ja. En morgenochtend zitten we op het historische Grand Prix. Ja, ik ook. Jij ook? Ja. Oh, jij gaat weer interviewen? Ja. Oké, okay, leuk, ja. Ja, ik doe de techniek van 10 tot 12, ja. Oh, 10 tot 12. Ja, ik kom net half 12 pas binnen. Oh. nee ja, dat... iemand doet het van 12 tot 1 hoop ik. En uh, de kaarten moet ik nog krijgen. Oh, ik heb hem al. Ja? Oh. Dat is raar dat je dat nog moet krijgen. Ja, elektronisch, hè. mijn e-mail of zo. Ja. Hans. Ja, ja Hans, ja. ja. Misschien moest je hem nog regelen of zo, Ja, ja. Maar uh, Roy was altijd leuk. leuke was een best ja. altijd leuk leuke uitzending, vond ik, ik. had ook altijd veel te melden. En, uh, ja, nee. hij zit echt, echt bovenop het nieuws inderdaad. Ja, dat ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, Is echt... Uh, Jammer dat hij niet doorgegaan nee. is. Nee, ja, nee. maar dat hij geen tijd meer had. Ja. Ja. Waar hij dat dan nu ventileert, ik weet het niet. Nee, nee dat ja, op Inside. inside. Ja, hij ja. ja, is hard werk voor bnn varen of voor Varen Tros of zo, wat ook. Ja. ja. Hij had altijd wel wat... Het, uh, maar we hadden ook inderdaad uh, de stoethaspel Haspel van het van jaar. jaar. Ja? Ja, twee jaar achter elkaar hetzelfde jaar. 2020 dissel, hè? Ja. en 2021 was het Jaap van dissel En waarom? Uh, omdat hij ja, gewoon zo lopen te klootviolen met de corona-maatregelen. Uh, wat, wat, wat, wat hem echt genekt heeft, is toen die, uh, die uitspraak, die, die deed van ja dat die dat het uh, in verpleeghuizen zo uh, uitbraak is geweest... met mensen die overlijden. Dat ligt aan het uh, ongekwalificeerd personeel. Oeps, dat moet terwijl, ja, terwijl, ik heb het meegemaakt, begin van de corona... dat alle voorzorgsmaatregelen van de afdeling werden gehaald. En ja, Het heeft wat zeggen. ook levens van het personeel gekost. Ja. Die maatregelen van onze Jaap van Diesel en dan zeggen dat het aan het personeel lag... Nou, het was echt... Uh... En die haalde, hij haalde gewoon alle, alle maskers en alle dingen haalde hij gewoon weg? Ja, hij haalde hij van de af, want, uh... want het moest centraal verspreid worden. En dat werd dus uh, alleen maar naar de IC's gebracht, want daar hadden ze een groot tekort. En voor de rest moest iedereen zonder doen. Ja, ja. En ja, dat... Uh... Hij is de prijs nooit komen ophalen eigenlijk, hè? Nee, dat is wel je jammer. Wel jammer. Ja, ja. Ja. Kunnen we nog eens ja. een zijn gezicht ja. We zijn er veel ja. uh, personeelsleden gestorven door corona. En, en ja. ik, ik, zo voor zover ik weet uh, twee die ik zelf ken oh, en dan, ja. ja dat is dan in mijn beperkt wereldje ja. maar in uh, een uh, aantal mensen ja, uh, ja. ja een ja, ja. aantal mensen long covid uh, ja, ja. long covid post, post uh, corona is er ja. heel veel mensen uh, nog steeds geholpen het ja. is zelf een uh, Bedrag krijgen die, geloof ik, of zoiets? Ja, wat? alleen die in de eerste golf zaten, niet die in de tweede golf <lacht> zaten. Oh. En alle mensen die overleden zijn, die zaten in de tweede golf. En niet in de eerste golf. <lacht> dus ja, dat... Uh... Weet je hoe dat heet, Mark? Nou? Bezuiniging. Ja. <lacht> ja, goed, hè. ja, kan, kan wel bezuinigen, maar... Uh... Ja, was, en toen dat weglopen van, het, uh, van dat kabinet. Oh, ja. Dat was echt. Dat... Dat, ja, toen het was ik zo. Och, wat was ik kwaad toen? Oh, wat was ik kwaad? Nou vertel ja. eens wat er gebeurde. Uh, er werd gestemd over uh, meer salaris voor de zorg. Voor ja. de, uh, verpleegkundigen en uh, mensen die werken in de zorg. En um, daar moest over gestemd worden. En wat deden de kabinetspartijen? Uh, dus uh, VVD, Christen Democraten, uh, D66. Ja, dus nou, okay. die, ja. Nou ja in ja. ieder geval alle. Uh, uh, coalitiepartijen... Okay, liepen yeah. weg uit de Tweede Kamer. Oh, yeah. Zodat er gestemd werd... en er niet, nooit genoeg stemmen waren natuurlijk. Oh. Dus hun konden ook niet tegenstemmen. Dus ja. ze konden ook zeggen van... we hebben niet tegengestemd. Nee, we zijn er alleen vandoor gegaan heel snel. En ze zijn echt gerend. Hè. Ze liepen yeah. rennend over die gangen heen. En wie denk je dat dat... Ik was, was razend. Ik was zo boos. Je zag toen s'avonds op tv zag je er eentje rennen. Snel dat gebouw uit. Dat hij niet hoefde te stemmen. Maar wie heeft dat georganiseerd, denk je, dat rennen? Rutte. Ja, Rutte. Denk ik ook, ja. dat, dat Waarom was, zouden uh, ze niet willen stemmen dan? Wouden ze wouden niet, uh, ze wilden niet uh, geen verhoging van, uh, van nee, de okay. salarissen hebben. Nee, we moesten het doen met een applausje. <lacht> In de hele wereld werd er elke dag geklapt. Voor de zorg. <lacht> Mensen op de brengen en al dat soort dingen. meer. We hebben één keer geklapt. Dat was uh, twee weken nadat uh, de corona uitbrak. Dat was ergens in april 2020. Ik was toen aan het werk. Ik heb niet eens wat gehoord, maar goed. <laughs> uh, toen werd er geklapt. Eén keer. En voor de rest heb je een wegrennend uh, coalitie. En al. Oh, wat was ik kwaad. Nog. <laughs> Nog vind ik, het, ik vind het zo. En heb je een beetje vertrouwen in een nieuwe regering? Nee, nee, nee? absoluut niet. Nee, Nee, is, dit gaat echt heel erg worden, deze ja? regering. Ja, ik hoop gewoon dat ze het niet lang volhouden. Dat zal ook wel niet. Ja, maar ja dan wordt, het, wordt PVV nog groter. Ja, dan, ja. Dus, dat kunnen we ook niet hebben. Nee. Nee. Ja, het, het is heel vervelend. Maar ik denk dat dit land eerst maar eens naar de kloten moet gaan... voordat het beter wordt. Wat, wat, wat vind jij dan van de regering, Pim? Ja, nee, ik heb ook geen vertrouwen, nee. Maar wat je zegt, ja, als we weer een nieuwe verkiezingen hebben... wordt PVV nog groter. Weet je wat ja. ik theorie over heb? nee. Hoe rijker een land, hoe rechtser het wordt. En hoe armer, hoe linkser. Ja, ja dat zou kunnen, inderdaad, ja. ja. Want dat vond je ook bij uh, Wallonië. Ja. Die stemmen nog heel veel links. En die zijn hartstikke arm. Ja, ja. Die zitten echt tussen Frankrijk en ja, België in. Ik dacht dat Wallonië heel rechts was. Nee, heel links. Nee, joh. ja. Nee. Okay. Echt zijn, uh... Maar ze hebben nu weer nieuwe. Stemmen, ja, ik weet niet wat het? Nieuwe het? Waalde, uh, uh, Vlamingen uh, zijn uh, heel ja. rechts. Vlamingen ja. zijn rechts, ja. ja. Het, het, het blok, toch? Ja, Vlaams blok. Ja. ja, maar in Nederland ook. Uh, ja, maar we Nederland, zijn nog hartstikke rijk. Uh, ja. ja, daarom. Dus zoveel mensen hebben het goed. Ja, Ze ja, willen niks veranderen, nee. Dat is nee, logisch, ja. En, en ja, wat, wat het vervelend ook nog is... Hele rijke mensen... die geven eigenlijk niks aan andere mensen. En hele arme ja. mensen zijn wel sociaal... geven. Ook al hebben ze bijna niks, geven ze toch nog wel wat aan ja, procentueel. goede ja. doelen. Ja, natuurlijk Een stuk minder inderdaad. Ja, ja die klopt, dat stond in de krant. Ja. Ja. Die geven 1% van een uh, loon. En rijke mensen 0,03%. Ja, ja. ja. het basten van het geld. Maar Daarom uh, ja, zijn ze ook rijk, zeg maar ja, dan altijd. Ja. Ja, je wordt niet alleen rijk. Alleen voor zichzelf, door, uh... je. Ja. Nou, ik zag laatst een dubbeltje op straat liggen. Heb ik laten liggen. Nou, nou, nou. nou. <laughs> zo, zo. Maar wat voor degene na mij. Wat voor dubbeltje? Zilverkleurig dubbeltje? Of, of, of, nee, of, of je, een euro, koperdubbeltje? dubbeltje? Ja, ja, ja, een of. euro dubbeltje. Een euro -dubbeltje. <laughs> Heb ik laten liggen. Je kent het mopje over Messi, hè? Nee. Als hij 20 euro op de grond ziet liggen en hij raapt het op, dan verliest hij geld. Want hij kost meer dan 20 euro per seconde. Voor oh, als Je Echt, hoor, niet ja? geld. Ja, dan ja, reken maar uit. Echt? 20 euro per 20 seconde? 20 euro, dat kan hij niet optillen. En dat is in een dag ongezien. of op een wedstrijd? In een wedstrijd? Nee, op de grond. Als er 20 euro op de grond ligt. Ja, maar die seconde, waar slaat dat op? Dat is ja, als je een salaris. Ja, maar is dat deel salaris... maar over de secondes. Dat salaris. En dan kon je uit. Een salaris per ja. maand gedeeld door uh, 31 dagen, 24 uur, 60 ja. minuten. Ja. en hoe oud ja. denk je dan dat hij wordt? Hoe oud Messi wordt. Ja, Messi, die, die Messi. Hoe uh, oud die uh, wordt? dat? Nou ja, mee. dat moet je toch ook mee rekenen? Nee. Dat nee. Is. Op dit moment. Ja. Als hij 180 is, dan kan hij wel die 20 euro Alleen kan hij het niet meer, want dan heeft hij pijn op zijn rug. Oké. Okay. <laughs> Daar hoop je op. Goed, Wat we hebben, we hebben <laughs> nog prijsvragen gedaan. Ja ja ja, ja, ja. ja. Moeilijke woorden. Moeilijke woorden ja. hebben we gedaan. Ja. Ja. En, uh, we hebben één keer een ijsje uitgedeeld, hè? Ja. Had ik gewonnen toen, ja. ja. Want ze hebben weinig respons gehad. Nee. Raad <laughs> en lied, uitspraken... of niet? Ja. Raad heb ik er nog eentje staan. Die even oh, draaien? Ik? Ja. Ja? Goed, ja. Raad en lied. Maar. ja. of oh, wat, wat, wat dit lied was. <grijondertijd <grijondertijd> wij alle twee naar jou kijken. wij <grijondertijd> nee, weten het. Oh, jij ook. wat het die, die net speelde. Spij spijf... ja. zo'n kerstliedje. edelwei. ja. La, la, la, la, la, Lastien, waar? la, la, laatste. laatste. laatste. laatste. Molein, <laughs> la, ja, molenin, Heb jij, heb, heb jij ooit, <applaus> heb jij ooit in een koor gezongen? Ja, klopt. Maria nooit. Nee? Weet nee. je waarom? Nee. <laughs> Ik zeg niks. Nee, je ja, het nee, is. rien. En, en dan houden we hem gewoon als glif hangen voor ja. de komende tig jaar. Ja. En dan zit iedereen thuis. Waarom is Waarom is ja, nee, het niet? het ik wil dat weten. <laughs> Oké, okay, nou gauw we weer in muziek, want uh, hè? ik ja, voel je ook.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 to love. van vier jaar. Vind je? Jemai, hartstikke bedankt voor een ja, leuke ja. tijd, een leuke dagen ja. die we gehad hebben. We hebben echt de wat leuke genoten. muziek. Ja, we ja. hebben echt gelachen inderdaad. Ja. En dan gaat het toch om in het leven? Hè? Ja, toch? Ja, absoluut. dat toch? hebben we ook ja. altijd wel uitgestraald. Kijk, ik kan wel heel erg mopperen op dingen, maar <laughs> ik had ja. er wel altijd lol in. <laughs> nou, ik kreeg nou. wel eens te horen dat we te veel aan het lachen waren. Ja. ja? ja. <laughs> Hoe kan je nou te veel lachen? Dat is gewoon ja. gezellig. En voor de radio. Maar radio oh. ja, kan af en toe wel irritant zijn, natuurlijk. Ja. Dat geloof, Als je het schoonmaken bent aan het strijken en dan is het. Die ja. <laughs> lukt naar de slappen lachen. Nou, we gaan afscheid nemen. Luisteraars, ja. bedankt voor vier jaar luisteren naar morgen is het Weekend. Weekend. Weekend. Is ja. het morgen een weekend? Telefoon uit. Oh. Oh. Of zet... Uh... Ja, dat zijn al die luisteraars die willen allemaal, uh, die allemaal wat te zeggen hebben. Nou, we sluiten ja. af natuurlijk met onze standaard Stand afsluiting. afsluiting. Always, look on met always look on the bright side. Bedankt. Maar, Tot ziens. En uh, heel veel geluk in het vers van uw leven. Doen we, ja, zeker. Ja, ja en we zien elkaar binnenkort wel weer. Ja, we ja. komen naar de woonboot kijken. Gaan we dan helemaal naar Asseldelft met een, een roeiboot en een, uh, <laughs> en een ja. elektrisch... En dan elektrisch als, op donderdagmiddag ben ik hier ook altijd in, om, het, uh, om de week in het weekend, dus nou... Misschien ja. we wel eens bij je direct langskomen. He? Ja, of we gaan een keer een borrel drinken in het dorp. Ja, kunnen we ook ja, zeker afspreken. Ja, dus. niet uit te Oké, ja. Komt, okay. Komt goed. Luisteraars, ja. tot ziens. Tabby, het gaat je goed. But, Brian, you know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. En this'll help things turn out for the best. Eind. Always look on the bright side of life. Always look on the dark side of het van CFM. Via de kabel op 104.5. In de ether op 106.9. Straks meer. CFM.